Bedrijven die het zogenoemde zelfmoordpoeder verkopen... leveren dat niet meer aan particulieren. Dat meldt RTL Nieuws na een rondgang langs aanbieders. Aanleiding is de dood van de 19-jarige vrouw uit Uden... die vorige maand zelfmoord pleegde met het poeder. Het middel wordt gebruikt in de levensmiddelen en metaalindustrie... en kan nu alleen nog door bedrijven worden gekocht.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 Welkom terug bij Nooit meer slapen. En ik zit hier nog steeds met filosoof Arjen Kleinherenbrink. En voor de uh, ja, pauze hadden we het over zijn nieuwe boek... Avonturen bestaan niet. En de titel zegt het eigenlijk al. Hij betoogt erin dat uh, ja, wij eigenlijk ten onder gaan aan onze avonturendwang. <lacht> of in ieder geval onszelf het onnodig moeilijk maken. Ehm... Um, en uh, ook wat uh, de filosofie eigenlijk uh, voor uh, functie heeft. Namelijk het kiezen van verschillende standpunten. En um, dat uh, zelf veel boeken volgelijk zijn. Ja. Heb ik het zo goed samengevat? Ja hoor. Dat is een, <laughs> dat is een prima samenvatting. Ik wil het met je hebben over het filosofieklimaat klimaat in Nederland. Um, zijn wij een land van denkers... Ja, maar we zijn niet echt een, we zijn een land met een opvallende cultuur rondom die denkers. Wat bedoel je daarmee? We zijn, uh, dus als je, als je qua filosofie hè, dus, of andere vakgebieden, daar, daar weet ik niks van. Dus dat, uh, dat, nou, daar doe ik gaan, geen uitspraak over. Daar gaan we het ook vanavond helemaal niet over hebben. Uh, maar als je kijkt naar Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld, daar is filosofie uh, veel meer deel van een algemene leescultuur. Dus uh, daar is het ook veel normaler. Ik, ik heb een tijdje in, in, in Parijs gewoond voor mijn uh, promotietraject. En wat mij daar opviel... en het, het, is, het, is, een, het is een beetje een parmantig verhaal... maar het illustreert het punt goed. Eén van mijn eerste avonden was ik uit geweest. Ik moest met een taxi terug. Ik zit in de taxi en ik probeer een beetje mijn Frans te oefenen. En op een gegeven moment vraagt de chauffeur... Vraagt van, nou, wat, wat doe je hier zoal? Ik zeg, nou ik ben filosoof. En hij zegt, oh, wat is je favoriete dialoog van Plato? Hij zegt, de mijne is de Timaeus. Ik vind het fantastisch. En die man die gaat vier uur... Nee, dat is niet waar. Een half uur lang in de taxi gaat die Timaeus aan me uitleggen. En ik dacht van, ja, waar, waar komt dit vandaan? Is dit nou, is dat nou een soort toeval? Hoe, hoe werkt dit? Maar wat daar blijkt is dat, dat filosofie is daar veel meer... Een, iedereen heeft het op de middelbare school, ongeacht niveau. Het is veel meer een onderdeel van uh, het dagelijks nieuws. Van uh, uh, wie er aan het woord gelaten wordt... als er actualiteiten becommentarieerd moeten worden, enzovoort. Terwijl in Nederland is filosofie een heel apart circuit. Apart in de zin van een heel specifiek circuit... waar ook een bovengemiddeld grote nadruk ligt... op een soort therapeutische functie van uh, filosofie. Dus en ik heb, ik heb het idee dat dat meer dan in, in, in omringende landen... dus altijd draait om de vraag van... wat kan ik er in mijn persoonlijke leven mee? In plaats van het idee van: er is een interessante theorie, er is een interessant probleem en misschien heb ik er ooit wat aan. Of misschien is het gewoon leuk om een keer, of interessant om een keer dat gelezen te hebben. Zou het Nederlanders goed doen om wat filosofie in het leven te staan? Uh, als filosoof ga ik daar natuurlijk ja <lacht> tegen. <zeggen. lacht> ja, nee, nou, je kunt ook zeggen: nee, uh, de schoenmaker blijft bij je leest. Nou, het is meer de. de, de uh, kijk, voor mij, voor mij hoeft niemand filosofie te lezen op dezelfde manier dat. Uh, geen enkele econoom zal zeggen van... ja, wat Nederlanders moeten doen is meer economietekstboeken lezen. Alleen, uh, het zou wel uh, interessanter zijn... als uh, wat in Nederland de publieksfilosofie is. Als dat een breder palet aan theorie aan het woord kan laten komen. Oké, okay, dat moet je even uitleggen. Een breder palet aan het woord laten komen in de publieksfilosofie. Ja. Dat zijn even wat termen. Kun je wat specifieker zijn? Uh, wat, wat zou de gemiddelde wat taxichauffeur nou, niet daar nou, niet. Maar de, wat een verrijken hier in Nederland. Wat een goede illustratie zou zijn, is. Uh, vooral de manier. een verandering en vooral de manier waarop er naar, uh, naar een filosoof gekeken wordt. als we ergens uh, op mogen draven. dan is het altijd de verwachting dat je in uh, een minuut of vijf. Uh, kort antwoord kan geven op een uh, hele essentiële moeilijke kwestie. En dat je in die vijf minuten een soort van stapplan geeft... waarin je kan zeggen van oké, okay, er is probleem A en er is oplossing B... en we moeten met z'n allen wat meer B gaan doen. En dat is niet iets wat wij doen. Uh, academische filosofen zijn niet echt vaak heel erg bezig met... Uh, wat is het stappenplan dat we moeten gaan doen... maar veel meer met de, de diagnose van een probleem. Met het proberen uit te vogelen hoe iets werkt. Op precies dezelfde manier dat, een, dat, een, uh, dat een, uh, iemand die van, van, van voor tot achter weet... hoe auto's in elkaar zitten, kan jou precies vertellen hoe een auto werkt... maar die hoeft jou niet te kunnen vertellen welke auto je eigenlijk moet rijden. Nee. We, hebben ook het land, we zijn ook het land van stand-up filosofen... In het theater. Het is een soort trend. Ja. ja. En jullie geven ook lezingen. Voel je je dan toch ook verplicht om een soort van te werken in soundbites of in clip-en-klare voorbeelden? Uh, nee, niet echt. Er is, er is prima aan te ontsnappen als je er een beetje op let. Nou ja, want ik vroeg me wel. Even, ik, ik, vond, ik lees al vaak filosofie en ik, ik vond je taal zo uh, opvallend open en helder. En um, filosofische teksten neigen naar zichzelf te verwijzen en in zichzelf gekeerd te zijn ook een soort... ja, je moet eerst het hele begrippensysteem begrijpen... of tot je nemen voordat je überhaupt de tekst tot je kan nemen. Mm -hmm. En dat had ik hier absoluut niet het geval. Dat, dat, dat probleem had ik niet. Je zat er zo in. Ik dacht, heb je, heb je dat bewust gedaan? Is dat, is dat ook een verlangen van je... om meer mensen aan de filosofie te krijgen eigenlijk? Wat we met dit boek uh, hebben we dat wel bewust proberen te doen... in de zin dat de eerste hoofdstukken... hebben we zo herkenbaar mogelijk gemaakt... Dus die gaan vooral over hè, welke reclames zie je... Uh, hoe worden vacatureteksten geschreven... Uh, hoe, zitten, hoe, hoe is het denken over avonturen overgeërfd uit ridderromans... waar iedereen wel wat van weet, enzovoort. En naarmate het boek voordert... Hebben we, proberen we er steeds meer theorievorming in te brengen... zodat we mensen langzaam in dat stuk filosofie... wat we uh, het belangrijkst vinden, proberen uh, te introduceren. Uh, maar de... Uh, uh, het feit blijft wel dat dit niet te vergelijken is met de technische dingen die wij dan weer schrijven binnen onze eigen uh, specialisaties. Ja, zou je dan vanuit, vanuit de uh, specialisatiekant een beetje op neergekeken worden? Uh, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die, dit, uh, die hier niet zoveel mee op hebben met, uh, met zo'n publieksboek. Ja. Zien ze dit dan als een soort knieval of zo naar de populaire cultuur? Dat komt voor ja. Natuurlijk. Ja, nee, dat blijft. Kijk, maar de, er is uh, geen, enkele, geen enkele emotie, is, uh, is academici uh, vreemd. En uh, dus wat je ook zal doen in de academie, het zal altijd iemand zijn die het verschrikkelijk vindt wat je doet. Ja, nou ja, het, het, het, het pad van, um, oh, mag ik mag eigenlijk niet zeggen jouw pad naar de filosofie. Dat is, zeg ik, dat je ook een avontuur volgt. Goed. Um, jij raakte beïnvloed door de filosofie, ook door de uh, Denker des Vaderlands destijds. Um, kun je me even vertellen hoe dat ging? Dus het, ja, de huidige denken dus François oh, ja, de dus René ten Bos ja. Ja, toen ik bedrijfskunde studeerde toen was er in het laatste vak uh, nee, in het laatste jaar was er een optioneel vak critical management studies en uh, dat werd gegeven door René en uh, dat was voor het eerst dat ik in aanraking kwam met filosofie want het idee was dus om naar organisatietheorie te kijken vanuit uh, filosofische theorie die daarover bestaat en uh, dat was voor mij het begin van het eind uh, om het maar quasi avontuurlijk te verwoorden dus het is een klein beetje genezen uh, schuld dat ik uh, nu dit doe in plaats van consultancy. Ja, wat ongetwijfeld uh, uh, beter betaalt of glansrijker Ja, financieel is het niet de, meest, uh, niet de meest intelligente beslissing die ik ooit heb <laughs> genomen. Zeker niet. Nee, ik ben nog bij de banenkeuzes uh, uh, bij de middelbare school, dat dat altijd wel wordt afgeraden. Zo van filosofie heeft de laagste baanzekerheid. Ja, dat is dus niet Na waar. Na de theateracademie geloof ik. Absoluut niet waar. Nee? Nee. Oh. Uh, dat houden we bij, namelijk. Nou. En uh, filosofiestudenten, ik geloof dat het uh, binnen anderhalf jaar heeft 85% van de alumni een, een vaste baan. En de salarissen die, uh, zijn uh, vergelijkbaar met veel sociale wetenschappers. En bijvoorbeeld veel beter dan psychologie. Nou, dat is hoopvol. Ja. ja. Um, wat heeft filosofie met porno's tegen te maken? Nou, het. Uh... <laughs> Ik heb het dat is, dat Dit is een, is een uitspraak van jou. Uh, wat filosofie met vrouwelijke pornosterren te maken hebben. Er zijn er maar twee categorieën volgens jou. Uh, teen of MILF. We zijn aanstormend of toonaangevend professor. Dat is, een, dat is een grap die uit context is gerukt. Maar dat is wel wat ik gezegd heb, inderdaad. Ja. Nee, maar dat is, dat, is een, uh, dat is niet mijn observatie. Het is een bekende observatie dat in porno de vrouwen zijn of tieners of moeders. Er is ja. geen tussencategorie. Nee. En de, de grap die ik een keer gemaakt heb is dat het, als je als jonge filosoof uh, functioneert... dan uh, kom je in een soort gelijke wereld. Dus uh, je, dat, je ziet het ook heel duidelijk bij uh, collega's. Van, je bent altijd een jong aanstormend talent. En dan opeens, bam, dan ben je een veteraan in, uh, in, uh, in het wereldje van de filosofie. En er is geen tussenfase. Nee. Je zegt zelf, ik zit nu in die aanstormende carrière. Of in die aanstormende fase. Uh, je bent 31. Uh, 33. 33. 33, sorry. Um, en je hebt inmiddels drie carrières gehad: rapper, consultant en nu filosoof. En rapper was een hobby. Dat, is, dat zou zeer zeer overtrokken zijn omdat een, okay, een loopbaan. 2,5, nou, laten we het zo ja. noemen. Ja. Um, de meeste tieners zitten gamend achter, uh, achter een computer. Dus dan is dit een soort actievere hobby dan. Um, maar je hebt nogal een tempo: een levenstempo. Een, uh, een maakdrift, ook, een maakwoede heb ik wel het idee. Ja, maar... Het is niet je wil gehoord mij. worden. Nee, nee. Um, maar ambieer je ook zoiets als een Denker des Vaderlands? In de toekomst? Die titel? Nee. Ik denk dat, ik denk, en ik denk ook dat van de mensen die ik in ieder geval ken... dat er niemand in mijn uh, vakgebied is die dat actief ambieert. Waarom niet? Omdat het een eretitel is. En een eretitel is iets die, uh, die jou moet uh, toevallen... En dat is niet iets waar je achteraan gaat jagen. Dat zou bijzonder raar zijn. Nou, maar je kan het toch wel... Nou ja, ambiëren is iets anders dan najagen. Je kunt er wel naar verlangen. Ik bedoel, ik verlang er ook naar om het boekenweek boekenweekgeschenk te schrijven. Ah, zo. Ja, nee. Zo. Het is, oh, uh, het oh, Dat zou uh... toch een keer mooi zijn, jongens. Ooit dat doelpunt te maken. Ja, oké, okay, maar dat is toch ook iets waarvoor je benaderd moet worden. Is, je, gaat ja. toch, je kan toch geen 12 stappen nee, uitgaan, dokteren niet. van: nee. oké, okay, als ik dit, dat en dat en dat doe, dan ben ik over tien jaar ben ik in de positie nee. om het Boekenweek geschenkt te schrijven. Maar je kunt wel bijvoorbeeld uh, hele um, uh, toegankelijke boeken over filosofie schrijven. Ja, maar dat is een. een lezingen geven. Uh, dat, is niet, dat heeft niet, niet zozeer iets te maken met, met uh, toekomstambitie, maar met een bewuste keuze voor een schrijfstijl. En, en misschien is mijn. Los van of, dit, of dat lukt, hè, dus de kwaliteit van, van wat we doen, dat, uh, dat is niet aan ons om over te oordelen. Maar wat Simon en ik allebei uh, erg belangrijk vinden, is dat in principe iedereen met een beetje interesse en een beetje in investering van tijd uh, een heel eind kan komen in wat wij schrijven, wat wij doen. Dus het is voor ons belangrijk dat als wij de claim hebben van: oké, okay, we schrijven hier op een over een onderwerp dat iedereen aangaat. Of je nou een, uh, een jochie van 14 bent of een uh, bejaarde van uh, 82. Dat ook iedereen in die hele uh, bandbreedte van wat wij uh, pogen te analyseren... daar een bepaalde toegang toe heeft. Ja. Het was ook wel een strikvraag, hoor, over die uh, uh, Denker des Vaderlands. Omdat je betoogt in je boek dat verhalen prima zijn... zolang je maar geen verwachtingen hebt en daarnaar gaat mm. leven. Ik hoop dat ik me een beetje uitgered heb. <laughs> nee, je hebt het juiste antwoord gegeven. Maar het lijkt me heel moeilijk um, uh, die verwachtingen los te laten. Want uh, bestaat de dag niet uh, bij gratie van verwachtingen? Uh, tenminste, ik zelf loop verlangen door de dag heen. Ja. Het moment van de volgende maaltijd, die hopelijk geurig en smaakvol is, naar ja. dat ik mijn nieuwe liefde weer zie, tot dat ik mijn hondje weer kan knuffelen. Nee, nou ja, goed, dat zijn allemaal zo van die verwachtingen die ik heb. Ik denk, oh, zijn dat dan ook slechte verwachtingen? Um, nou, dat, dat ligt dus aan de manier waarop je in die verwachting staat. En dat, gaat aan, dat, dat, dat, dat zijn eigenlijk twee facetten die ook in het, later in het boek ter sprake komen: En eentje gaat over causaliteit, en eentje gaat over temporaliteit. Laten we dat kort even doen. Ik zal met de tweede beginnen. Dus als jij, als jij verwacht dat dingen van tevoren al vaststaan. In plaats van dat ze zich nog moeten ontvouwen. En dat het misschien wel of niet lukt. Als je verwacht dat dingen van tevoren al vaststaan. Dan gaan er rare dingen gebeuren. Dus dan ga je bijvoorbeeld denken van. Misschien is deze liefde die ik nu heb. Deze relatie die ik nu heb. Niet echt het ding waar ik bij moet blijven. Maar de les die ik moet leren. Oh ja. Om de volgende te pakken te krijgen. Die dan de ware gaat zijn. En ik heb dat meegemaakt. Dat om mij heen mensen hun relatie verbraken Niet zozeer omdat er iets slechts aan de hand was of iets mis was gegaan. Maar dat ze als het ware bang waren, de angst hadden van als ik hierin blijf, dan worden dingen misschien een routine. En eigenlijk is deze relatie die ik nu heb misschien alleen maar een stap op weg naar de volgende. En dat gaat een soort zelfwerkzaamheid krijgen, waardoor je om hele vreemde redenen, namelijk de verwachting dat er een soort script aan het spelen is waar je maar aan te voldoen hebt, hele vreemde dingen kan gaan doen. Dus niet dat ik zeg dat het altijd verkeerd is om een relatie uit te maken. Dat kunnen hele goede redenen zijn. Maar deze reden is meestal een beetje vreemd. Dus dat is dat stuk dat je doet. alsof van tevoren de boel al vaststaat. En het tweede punt is. Uh, dat je uh, ten aanzien van je verwachtingen twee dingen kan denken. Dus in dat voorbeeld waar we het er straks over hadden. Hè, dus die jongens die verwachten dat meisjes zich op een bepaalde manier gedragen. Omdat ze hun rol maar moeten spelen. Dan denk je dus dat er een soort script in de werkelijkheid is... en dat is de causale factor die aan het werk is... in hoe mensen zich moeten gedragen en hoe wij over elkaar denken. Terwijl wat wij proberen te betogen is dat je moet begrijpen... dat dat verwachtingspatroon jouw projectie is. Dat jij niet een script of een wetmatigheid in de werkelijkheid. Jij bent de bron van jouw verwachtingen over de werkelijkheid. En die verwachtingen kunnen in jou door allerlei zaken gecreëerd zijn... die buiten jou liggen, maar jij bent die bron. Dus als jij denkt dat je, als je de club inloopt, dat iedereen maar in katzwijn voor jou moet vallen. En het lukt niet, is het dus incorrect om super kwaad te gaan lopen zijn op die mensen. Mm. Het is correct om te denken van oké, okay, ik heb deze verwachting. Waarom heb ik die? Waarom komt die? Waar komt die vandaan? En waarom word ik zo kwaad als het niet lukt? Ja. Ik, uh, ik vond het ook verrassend dat er een heel politieke component in het boek zit. Ja. Dus het gaat niet alleen over films en televisie, maar je haalt ook Mark Rutte meerdere malen aan. Ja, dat was een dankbaar voorbeeld. Ja. Dus het is, uh, wat we denk twee keer citeren, is het uh, Mark Rutte voorbeeld van, uh, over discriminatie in, geloof ik, men sollicitatiebrieven. Zich, ja, men moet zich invechten. Ja, dus hij zegt zoiets als: uh, Ik heb nagedacht over het probleem van discriminatie in sollicitatieprocedures, ik heb geconcludeerd dat het bestaat en ik heb ook geconcludeerd dat ik er niks aan kan doen. Dus als je Mohammed heet, dan is het nou eenmaal moeilijker... om erin te komen uh, dan wanneer je Jan of Kees heet. Dus Mohammed zal zich altijd moeten blijven invechten. Dat is uh, waar we meerdere malen mee... Mohammed moet wel in het, uh, Mohammed moet wel in het avontuur... Nou ja, en dat is, dat is dus het punt. Wat daar de, de, de minister-president dus letterlijk zegt: van hè, de werkelijkheid werkt op een bepaalde manier. Sommige mensen worden nou eenmaal als hoofdpersonen behandeld. Andere mensen worden als figuranten behandeld. En als een figurant een hoofdpersoon wil worden, dan moet hij zich net als de film dus invechten op een soort. Je hoort bijna de, de team song van Rocky spelen. En wat wij dus. Uh, proberen te, te, te benadrukken... is dat er dus kennelijk één ding is dat Mohammed niet mag doen. En dat is dus de gang van zaken ter discussie stellen... en daartegen protesteren. En zeggen van, hallo, uh, dit, dat script hoeft er niet te zijn. Het hoeft niet zo te zijn dat dit zo werkt. Je kunt er wat aan doen. Het duurt misschien lang, kwets misschien uh, een heleboel mensen... die dat niet leuk vinden, dat ze erop aangesproken worden... dat ze een impliciete bias hebben. Maar het is niet zo dat het onveranderlijk Plicite, uh, is. Hm? Ja, uh, bias. Een impliciete voorkeur. Uh, een impliciete voorkeur, voorkeur hebben. ja. ja. ja. Dus impliciet racisme, ja. Sartre is belangrijk voor je. Ja, Sartre is belangrijker voor Simon dan voor mij. Maar hij is ook belangrijk voor mij. Hij komt vaker terug in het boek. Wat, uh, wanneer kwam Sartre uh, nou ja, in jouw leven? We hadden ooit tijdens onze studie filosofie met een groepje vrienden... hadden we het idee uh, dat we ons Frans eens moesten gaan verbeteren. Want dat, uh, dat was om te huilen. En dat helpt in filosofie als je, de, als je een brontaal kan begrijpen. Omdat het, ja, het, is een, het is vaak een heel technische discipline... die echt op hele kleine betekenisnuances opereert. Dus het is handig als je wat talenmeester bent. En het idee was, uh, we gaan uh, Sartres, het existentialisme is een humanisme... in het Frans van voor tot achter uh, uh, doorakkeren. Dat is heel snel gedegradeerd in een soort uh, uh, wekelijks uh, uh, wijndrinkfestijn... Wat heel prettig was, maar waar niemand heel veel uh, Frans van leerde. Ik denk dat Sartre dat zelf ook veel deed. Uh, nou, die had, die had meer met drugs. Hm. Um, en vrouwen. Gaat het verhaal? Ja, en met vrouwen. Ja. Maar goed, er zal vast een flesje wijn bij hebben gestaan. Zwijfelt. Um, wat, wat was het betoog dat zo belangrijk was voor avonturen bestaan niet van Sartre? Maar het, het punt van Sartre... Kijk, er is een soort clichébeeld over existentialisme... dat het alleen maar gaat over radicale vrijheid. Dus alsof iedereen... Uh, à la het, uh, het programma Ik Vertrek... op ieder moment kan besluiten van... nu ga ik dit of dat doen in de wereld. Uh, dat, dat, is het, alleen, ja, dat is het imago van Sartre. Dat is niet uh, de inhoud van Sartre. Wat Sartre probeert te laten zien... is dat het individu... Uh, en ik weet niet of Simon dit hetzelfde zou worden overigens... maar ik denk dat hij probeert te laten zien dat het individu nooit weg te reduceren is... uit welke situatie dan ook. Dus dat je een plicht hebt om zelf te blijven kiezen... en dat je een verantwoordelijkheid hebt voor waar je mee bezig bent. Dus het kan nooit zo zijn... Uh, dat je als het ware zegt over een uh, beroemde atleet... van oh, die persoon is in de wieg gelegd om... Uh, dus de, de basketballer te worden, hè? dus om Michael Jordan te zijn. Uh, of uh, Mozart is geboren om de klassieke componist te zijn die hij is geworden. Waarom kun je dat niet zeggen? Dan doe je alsof dat individu niet bestaat. Dan doe je alsof er een cassettebandje afspeelt... met een van tevoren vastgelegde serie gebeurtenissen... en dat die persoon daar helemaal niks mee doet. Dus dat die persoon als het ware in een soort karretje zit... in de achtbaan van haar of zijn eigen leven. En dat is iets wat niet klopt. En ik kan nou de, de, de, de eindeloze technische analyse geven... van waarom dat niet klopt, waarom het incoherent is dat het niet klopt. Maar biografieën worden altijd gezien in het licht van... Het, het ding achteraf. Ja. ja, van het ding achteraf. En, ja. zie je, en dan verbind je de zinvolle punten en niet de zinloze punten. Met elkaar, precies. Ja. Dus wat, wat, en, en wat een biografie dus ook doet... is weer die avontuurlijke illusie wekken uh, dat ja. ieder element van een leven op zijn plek valt en ergens bijhoort en logisch ergens naartoe werkt. Terwijl dat niet zo is. Alleen we worden, niet, we worden constant verleid om te denken dat dat wel kan. Dat je zo'n heel erg betekenisvol leven kan hebben. Daarom hebben we bijvoorbeeld zo'n fascinatie voor... beroemdheden die beroemd zijn met beroemd zijn. Die doen precies hetzelfde als jij en ik. Die zijn beroemd met... Praten over films en series, met hun mening geven over dingen, met proberen een beetje een imago te hebben en naar, naar plekken toe te gaan die een beetje interessant zijn. Het enige verschil is dat er bij hun een camera op staat en de suggestie wordt gewekt, dat het allemaal super betekenisvol is. Dus als wij naar de supermarkt gaan, is het niet interessant. Maar als Jay-Z naar de supermarkt gaat, is het super interessant. En als wij, dat was een paar weken geleden op, op, uh, op nu.nl was als wij uh, zeggen van, nou, ik neem even een maandje om er tussenuit te gaan. Ik ga even niks doen. Dan is dat geen nieuws. Maar als Katja Schuurman zegt van, nou, uh, ik ga even een tijdje gas terugnemen. Dan is dat nieuws. Dan is dat betekenisvol. Omdat we de suggestie wekken voor elkaar dat daar een verhaal aan de gang is. Zoals het in een biografie werkt. Ja, ik snap het. Um, je zit niet op social media. Niet veel, nee. Daar gaf je ook uh, op, op af wat... Um... Je zegt ook dat, dat, dat, dat we laten alleen maar een mooie versie van dat verhaal zien. Maar is het niet ook een vorm van een visueel dagboek? Is dat niet een te romantische opvatting van hoe het echt werkt? <lacht> ik. Nou ja, ik. ik, ik zou is dat, graag hoe, je, zo is dat hoe jij denkt over je eigen social media-accounts? Want <lacht> dit is mijn visuele dagboek. Maar als je een visueel dagboek zou maken, dan zou je het niet publiceren. Is dat zo? Want is een, is, een, is, een, is een dagboek wel een geoorloofde versie van verhalen? Nee, maar wij zijn niet bezig met een lijstje maken van dingen die wij dan niet mogen. Dat, dat, wij zeggen niet, je moet niet op social media zitten. Wat wij wel proberen te zeggen is... Nee, nou, je keurt het wel af. We keuren het niet af. Wat wij, proberen te, wij, wij hoeven het namelijk niet af te keuren. Mm. Het punt is dat er al een bijt uh, uh, bevestigd... Uh, een fenomeen is van onder andere FOMO, de fear of missing out. Het idee dat iedereen op social media wordt geconfronteerd... met andere social media accounts waarop het leven veel gaver lijkt. En het is al lang bekend en goed onderzocht... hoeveel, hoeveel druk mensen daarvan ondervinden. Hoe dat leidt tot vormen van eenzaamheid, minderwaardigheidscomplex... Uh, het gevoel dat jij niet presteert en de rest van de mensen om je heen wel. De druk om van je alledaagse bestaan constant intens, iets intensers te maken... Uh, ja, het, is, het is niet dat Simon en ik moeten komen vertellen dat er nare kanten aan social media zitten. Dat doet het, dat doet het eigenlijk van zichzelf wel. Nee, nou voor de documentaire Kinderen van het Succes ging je even het, het, het beeld van een geslaagde filosoof op social media spelen. En ik vond het heel interessant dat daar maak je een selfie van jezelf en dan zeg je, oh, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Wat gebeurde daar? Ja, maar het is natuurlijk gewoon ontzettend leuk. Het, het drukt al je narcistische knopjes in. Van ja, yeah, hier gaan we. En het was niet eens. Het, en het was nog erger. Want het was niet alleen dat ik een foto van, foto's van mezelf aan het maken was. Het was ook nog eens bij een, een, een bekende boekhandel in Parijs. Waarbij je leuk, op de, leuk beeld hebt. En er zat ook nog eens een cameraploeg omheen. Dus als je een beetje je narcistische uh, uh, momenten wil hebben. Ja, dat was wel echt uh, dat moment. Maar uh, tegelijk blijft het natuurlijk super, super vervreemdend. Ja, het is het hele idee van nu ga ik online een beeld van mezelf scheppen waar alleen de hoogtepunten van mijn leven in zitten. Ja. Maar dus ja, heb je een telefoon met een camera erop? Of hou je die foto's gewoon puur voor jezelf? Ik heb een telefoon met een camera erop, ja. <laughs> maar je dat hebt dat ook wel zo'n antistroming die dan juist weer helemaal uh, bijna analoog gaan leven. Maar dat betoog je niet. Nee, nee, nee. nee. We zijn bijna aan het einde van ons gesprek. En um, we hadden het al eerder even over die maakwoede van jou. Uh, twee boeken in uh, twee jaar. Uh, ben je nu bezig of is het nu even goed? Ga je als Katja Schuurman er even een tijdje tussenuit. <nacht> nee. Wat kunnen we van je verwachten? Uh, ik ben nu bezig met mijn eerste Engelstalige monografie. Uh, die komt. Uh, wat is, hopelijk wat, wat dit jaar. is een monografie? Uh, een academische studie. Ah, oké. Okay. Uh, maar die komt als het goed is, ergens dit jaar uit. En uh, voor de rest uh, beraad ik mij op een uh, nieuw Nederlands boek. Oké, okay. en wat verwacht je van de gemeenteraadsverkiezingen? De gemeenteraadsverkiezingen? Ik, ik woon in Nijmegen. Daar kun je uh, al voorspellen uh, wat het wordt. Oh ja, dat, dat, is dat is nooit echt heel, heel zelf, spannend. Ja. Dus uh, ja, daar staat niet zo heel veel op het spel. Heb ik altijd het idee. Misschien heb ik daar helemaal geen gelijk in. Maar ik heb het idee dat dat al jaren uh, best wel constant is. Uh, dus ja, zo heel spannend is het daar niet. Oh Ai ja, en Kleine Herenbrink, mag ik je bedanken voor de komst naar de studio. Ik heb genoten van dit gesprek en ook van je boek... Avonturen bestaan niet. En dat ligt nu in de winkel. Dank je wel. De 83ste editie van de Boekenweek staat in het teken van de natuur. En PO Radio 1 vroeg luisteraars naar een favoriet of geliefd literair fragment die op de natuur betrekking heeft. En wij hebben vandaag het fragment Hemel en Hel. En dat is het eerste deel van de trilogie van de IJslandse schrijver John calman Stevenson. En ik heb hier een fan aan de lijn van deze schrijver. En dat is Jos Durlo. Goeienacht, Jos. Goedenavond, hallo. Jij hebt uh, ons geattendeerd op uh, deze schrijver. Um, wat, uh, wat, wat maakt hem zo goed voor jou? Um, ik, ik, ik heb deze trilogie gelezen van hem. En ik vond een heel gaaf boek. Een heel uh, gaaf serie boeken. Um, het gaat over een jongen. En uh, nou, Raak zijn beste vriend kwijt, Leven ontregeld. Uh, maar, maar in het boek loopt hij heel veel door IJsland. En uh, dat wordt onwijs goed beschreven, vind ik. Um, vooral de stukken waarin die, uh, waarin die door de sneeuw loopt, Dat doet hij uh, uh, opvallend vaak, <laughs> niet zo gek hè, met, uh, met dat klimaat. Um, erg mooi beschreven. En het fragment wat, wat, uh, wat ik uitgekozen heb is iets kleurrijker in de letterlijke zin. Hè, dat er niet alleen maar een sneeuwstorm beschreven wordt... maar ook ja, wat meer de contrast en de kleuren... En, uh, en andere jaargetijden. En ben je er zelf al eens geweest in IJsland? Helaas, nee. Nog niet. Uh, ik heb wel, uh, ik ben veel in Noorwegen gewoond. Ik ben veel in Noorwegen uh, ben ik daar geweest. Um, en dan heb je ook waanzinnige natuur uh, natuurlijk. Ja, ja, klopt. Dit deed me daar wel aan denken. Uh, daar heb je ook grote contrasten. Hè, tussen, tussen op zeeniveau nog groen uh, en, en op de toppen toch al sneeuw. Dat zag ik hier wel even terug. Ja. Ja. Is, er, is er een Nederlandse schrijver waar die aan doet denken? Deze John Kalman Stevenson. Ik, hij was mij niet bekend. Is hij die, is die bekend in Nederland? Ik neem aan dat je hem in vertaald hebt gelezen in het Nederlands. Ja, ik heb hem vertaald gelezen. Ja. Ja. Weet ik eigenlijk niet uh, of die bekend is. Um, ik ben, ben eigenlijk toevallig bij het boek uitgekomen via, via dit van iemand. Um, nee, dat zou ik zo niet weten. Aan wat voor soort type mensen zou je het aanraden? Um, je zou het kunnen lezen voor de natuurbeschrijvingen. Um, maar het is ook een wat dromerig... Ja, en, en ook, ook wel uh, aandoenlijk boek. Uh, aan, aan, uh, uh, ja, wat de hoofdrolspeler meemaakt is, toch, is voor hem helemaal niet makkelijk geweest. En je ziet hoe hij daar ja, in de drie boeken uh, mee omgaat. Uh, dus... Ja, zeker voor natuur, maar ook gewoon voor het, voor het mooie verhaal... van hoe hij met, met het verlies van zijn vriend omgaat. En hoe hij zijn leven daarna weer, weer oppakt en anders vormgeeft. Nou, je hebt mij in ieder geval enthousiast gekregen. Laten we even luisteren naar dat fragment dat je hebt gekozen. Een fragment uit Hemel en Hel. Ze staan hoog op de helling. Ze stellen de afdaling uit. Kijken uit over ruim 10 kilometer koudblauwe zee... die ongeduldig de fjord en de witte kust aan de overkant inrolt. De sneeuw verdwijnt daar nooit helemaal. Geen zomer is in staat hem volledig te smelten. Maar desondanks leven overal mensen... waar de omtrekken van een baai zijn te zien. Overal waar een geschikte plek is om uit te varen... staat een boerderij met hoogzomers er rondomheen... een kraag van groene weide. Vaalgroene heide strekt zich uit op de berghellingen en gele paardenbloemen schieten uit het gras. En nog verder weg, in het noordoosten, zien ze nog meer bergen in de grauwe winterlucht verrijzen. Daar liggen de zandbanken. Daar houdt de wereld op. Dat was een fragment uit het boek Hemel en Hel... van de IJslandse schrijver John Calman-Stevenson. Mag ik je bedanken, Jos Durlo? Jij hebt ons gewezen op dit uh, fragment. Ik vond het prachtig. Er zijn meer fragmenten over de natuur terug te vinden... in de podcast De Verhalen, via, via nporadio1.nl. En uh, nou ja, het duurt nog een paar dagen. Heb je nog een goed boek uh, deze Boekenweek uh, gelezen? Uh, nog niet een boek wat deze boekweek is uitgekomen. Nee, dat nog niet. We staan nog op de planning. Oké, okay, nou we hebben nog een klein weekend. Mag natuurlijk ook gewoon een oud boek zijn. Of het herlezen van deze prachtige uh, trilogie. Ja, ik ben bezig in Stone op het moment. Het is natuurlijk al uh, uh, wat ouder, maar uh, uh, ook oh, erg gaaf. ook ja. een prachtig boek. Nou, aanrader. Ja. Dank je wel ja. voor, uh, voor het bellen en de tip. En uh, fijne nacht, uh, Jos. Fijne nacht. Don't even try to tell me nothing I could see baby you're bluffing Saying way too much of something Tried to wash it away but I knew Betty saw it coming In between all of the cuffing Something told me not to trust it Cause I knew what you were really up to You can go and there. I know your whereabouts You're hanging out, leave me up to dry Got me by a thread, hanging on the line Air it out, can go, air it out. can go and air it out Wear it out No more dealing with your dirty laundry Let's face it I'm cleaning out the basement What we had is fading It's true Nothing but this stuff is brand new You keep on talking to me Making me believe That I'll do you right and give you what you need I packed your bags for the laundromat And once you leave Ain't no coming back You can go and air it out Baby, I know you're whereabouts You're hanging out Leave me up to dry me by a thread hanging on the line Air it out I can go and air it out Dat was Dirty Laundry van Malia. Nooit meer slapen. Op 30 maart is het exact 50 jaar geleden dat Paradiso werd opgericht. En dat was reden voor ons om de podcastserie Paradiso 50 te maken. En in vijf afleveringen reizen we door de turbulente jaren... waarin het Amsterdamse podium zich ontwikkelde... van vrijzinnige kerk naar hippie hangout... en van drugshol en punkhoofdkwartier... tot professioneel en toonaangevend poppodium. Deze maand zenden wij elke vrijdag een ingekorte versie van de podcast uit. En we gaan verder vandaag met aflevering 3, waarin Lotje IJzermans ons meeneemt naar de jaren 80, De jaren van de Koude Oorlog en de opkomst van... Club Nights. Paradiso 50, aflevering 3, Into the Groove. Welkom bij Paradiso 50, bij aflevering Into the Groove. Straks onthult Ernst Jans, na 35 jaar, een van de belangrijkste redenen voor Doe Maar, om in de jaren 80 met live optredens te stoppen. We praten met Peter de Bos van Clawboys Klo, Klo. En verder komt DJ Eddie de Klerk hier aan tafel. En praten we over de legendarische Paradiso-portier Jozef Horvat. Maar eerst introduceer ik een van de weinige mensen. die op drie manieren verbonden is geweest aan Paradiso: vanaf 1977 als veelvuldig bezoeker, vanaf. Uh, 1980 als muzikant in bands als The Scene, Blue Murder en The Jack of Hearts. En sinds ongeveer 1985 als werknemer, Kors Eikelboom. En om even te laten horen hoe diep Kors in de scene zat... er werd zelfs een liedje over hem geschreven door een bevriende band... de trukkende Keks, die dat nummer op single uitbrachten. Het nummer heet Niet alle meisjes zijn verliefd op Kors. Niet alle meisjes zijn verliefd op Kors. Een, uh, ja, eigenlijk een ode, toch? Kors-Eikelboom? Um, nou, zo mag je het zien. Ja, heb je er uh, veel last van gehad, van dit nummer? Nee, ik heb er veel plezier van gehad. Uh, Worden nog steeds uh, 36 jaar na dato regelmatig aan herinnerd. Echt waar? En, uh, ja. Door zowel bekende als onbekende. Uh, mensen barsten soms plotseling spontaan uit in het uh, refrein. Als oh, jij ja, je zingen. voorstelt. Ja. <laughs> en dat is toch wel bijzonder. Dennis Whitbread, drummer vroeger van Het en, uh, en um, uh, Exception uh, in de jaren 70 en in de jaren 60 van Het. Die zei toen het uitkwam, uh, nou ben je immortal man. Ja. Yeah. Nou, nou, mooi. Ja, en het, het was dus van de in de keks, maar niet Rick de Leo zong dit nummer, maar Piet van Dijk, die uh, ook in Panic zat, waar we het de vorige keer al uh, over hadden. Ik zei het al, uh, je bent op drie verschillende manieren verbonden aan, uh, aan Paradiso. Als bezoeker, veelvuldige bezoeker, als uh, stagehand, daar begon je mee, nu werk je in de productie. En als muzikant, wat was je eerste keer Paradiso? Nou, die datum heb ik dus in mijn geheugen gegrift, uh, uiteindelijk. 26 september 1977, uh, The Clash. Met ja? Susie en de Banshees in het voorprogramma. Ja, en wat dacht je? Nou, dat was een, uh, een uh, levensveranderende ervaring, zoals ze zeggen. Uh, ik was al heel veel naar concerten geweest voor iemand. Ik was toen 18, maar ik was al. Ik mijn twaalfde al van naar concerten geweest. Maar niet in Paradiso. Niet in Paradiso. En um, meer grote dingen. Ik zag de hoe in de oude Rai in 1972 bijvoorbeeld. En hier kwam het zo dichtbij. Um, in Paradiso en met de punk natuurlijk. Um, en dat was een eye-opener. Um, ja, uh, een, uh, nou wat ik zei, een levensveranderende ervaring. En dacht je toen, ik moet ook iets doen of was je al aan het drummen? Ik was al drummer. Um, uh, niet met de ambitie om dat uh, professioneel te gaan doen, totaal niet. Maar ik speelde al vanaf mijn negende. Uh, dat ik later in de scene twee jaar later in de scene terecht kwam was eigenlijk puur toeval. Uh, Hoe gaat dat toeval dan? Uh, nou ja, toeval, een, een beetje geholpen toeval. Ik, was, ik had auditie gedaan bij uh, de Tapes, wel bekend uh, van de gebroeders Hermsen. Ja, en, Rolf en Fred Hermsen. Ja, en daar was ik niet aangenomen, maar mijn nummer was wel doorgegeven aan Telau. Dus ik uh, werd op een dag uh, gebeld in oktober 1979. van uh, Met thee uh, wil je auditie komen doen voor de scene. En ik was een enorme fan van thee, want ik was een enorme fan van Nederlands Hoop Express. Ja, dus ik uh, viel zo hoor. wat van mijn stoel. Maar ik deed natuurlijk net alsof ik heel cool was. Ja. En, uh, Dat was heel ja hoor, ik, ik kon wel uh, auditie doen. Ja. En jullie oefenden onder in Paradiso? In de kelder, ja. ja. Dus dan is de, de uh, overgang naar het podium ook snel gemaakt? Ja, nou, het. het T was natuurlijk een door de wol geverfde uh, muzikant en het was een spelende band. Uh, het was meteen uh, gewoon ieder weekend uh, uh, ergens in Nederland of in België uh, optreden. De eerste keer Paradiso? Mm, ja, het is ergens in 1980, maar ik weet niet meer precies uh, wanneer. Uh, overigens was de, de auditie, uh, een van de audities, die ik, ik moest twee audities doen. Eén was in de, de kamer van Huib Schreurs, de toenmalige directeur van Paradiso. Die was beneden bij de ingang waar nu de garderobe is. Er zijn veel verbouwingen geweest in Paradiso ja, ja. We gaan even het, het geheugen een beetje opfrissen... want uh, we gaan het hebben over de jaren tachtig. Mm -hmm. Het tijdperk van uh, Van Acht en Lubbers. Amsterdammers die uh, massaal naar Purmerend en uh, Almere verhuisden. Doen ze nog steeds, volgens mij? <laughs> nee, volgens mij minder. Oh, okay. De opkomst van uh, grote parties. Het begin van de aids-epidemie ook. En uh, rondom ons machthebbers als Reagan, Thatcher en Andropov en Chernenko. Ja, wie kent ze nog? <laughs> En uh, die uh, zorgde voor een um, continue, continue nucleaire dreiging. Wat was het voor tijd in Amsterdam? Waar ging je uit? Wat deed je? Um, nou, uitgaan was eigenlijk vanaf die eerste keer Paradiso, uh, Zoveel mogelijk Paradiso. Uh, en dat was dan vooral om natuurlijk om live bandjes te zien. Het was een heel andere tijd dan nu. Ik bedoel, er speelden af en toe een beentje. Ja, dat was niet zeven uh, dagen in de week. Nee. nee. nee. En uh, na afloop gingen we vaak naar Dansen bij ja. Uh, ja, Dansen bij Matzo, de koer. Ja, ja Matzo is iets later. Uh, de koer, ja, een beetje aan me voorbij gegaan, niet helemaal. Uh, maar ja, zeker dat soort uh, plekken. Uh, waarbij ik me goed herinner dat we rustig uh, s'avonds naar een uh, punkband gingen. En het konden er heftig aan toegaan. En we daarna gewoon lekker bij Dansbayansen op, uh, op disco gingen dansen. Oh ja? En dat, ja, kennelijk waren we toen al uh, postmodern genoeg. Jij bent uh, <laughs> ja, ook, ook een van de weinige gelukkigen. Net als we de vorige keer bespraken. dat eigenlijk weinig mensen de Sexpistols in Paradiso hebben gezien. Maar iedereen zegt: ja, ik was erbij. Mm -hmm. Zo is het ook met Prince. die in 1981 zijn eerste optreden in Nederland in Paradiso deed. Ja, die heb ik niet gemist. Uh, maar dat is ook weer. Eigenlijk puur toeval. Uh, ik was in die tijd dus een, uh, een jonge uh, muzikant uh, met geen maken uiteraard. En ik fietste vaak langs, uh, gewoon om te kijken of iemand bij de deur stond. Namelijk Ton Lemming. Uh, de popdichter later... waar ik uh, in 1982 ook met Telau een uh, plaat mee gemaakt heb, Hongerwinter... En als Ton bij de deur stond, dan liet hij me vaak gratis binnen. En dat was nu ook nu het geval. Dus ik kwam binnen en een zekere prins speelde, hem nooit van gehoord. Dus ik was erbij. Ja. En? Het was fantastisch. Het was meteen duidelijk dat dit een heel ja, een fenomenaal act was. Was hij ook lekker muzikant. vies in die tijd? Wat zeg je? Hij was toch ook heel lekker vies? Ja, het was een beetje inderdaad, hij had zo'n potlat achtige jas aan, maar dan paars. Charretelle? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Net in die Ja, het is een, uh, een vies mannetje. Ja. <laughs> en, uh, maar uh, en natuurlijk een, een fenomenale zanger gitarist. Dat was meteen duidelijk. Prince. Stond dus in 1981 voor het eerst in Nederland op de planken van Paradiso. Vanaf het begin af aan was er in Paradiso ruimte voor zwarte muziek. Maar in het begin van de jaren 80 waren er ook veel reggae optredens in Paradiso. Van Burning Spear en Prince Far Eye tot toetsende de Metals en Gregory Isaacs. De reggae uit Jamaica en uit Engeland was groot in die tijd. Ook in Paradiso. Punkies hielden van reggae. En er was sinds 1974 natuurlijk een grote Surinaamse gemeenschap in Amsterdam. Hij Directeur toen, wilde ook vooral breder programmeren. Paradiso organiseerde avonden als Blackout, Moluccan Moods en African Nights... om maar eens een heel ander publiek te bedienen. Aan tafel inmiddels Agnes Salvador, later programmeur van Paradiso... en in die tijd al voorvechter van niet-Anglo-Amerikaanse muziek. Agnes, je programmeerde in die jaren voor uh, Aknaton. Was het heel anders om voor een niet-wit uh, publiek te presenteren, te programmeren, sorry? Nou, ik heb tien jaar in Aknaton gewerkt. Uh, en dat was meer een, een, een club waar uh, punk groot is geworden. Uh, waar daarvoor mijn werkende jongeren kwamen. En de, de hip-hop, die heb ik uiteindelijk wel mee kunnen nemen... vanuit Aknaton naar Paradiso. En daar kwamen natuurlijk wel veel uh, jongens, met name uit de Bijlmer. En die... Uh, wat wij niet gewend waren, uh, is dat die komen binnen... en die zijn ineens om half twaalf s'avonds allemaal vertrokken. Want dan ging de laatste bus of de laatste tram naar... en dan stond je met een lege zaal. Dus dat hebben we ook wel een beetje moeten aanpassen uh, in het begin. Um, ja, de reggae-muziek was eigenlijk het enige uh, zwarte muziek... die toen ik in ook kwam werken, daar gebeurde. En um, later ben ik uh, wel veel meer ook Zuid-Amerikaans, Afrikaans... Maar ook Balkan, alles wat, wat zeg maar niet uit Amerika en uit Engeland kwam. Hoe pakte je dat aan? Want uh, er, was, er was niet zo heel veel... Uh, er was niet een, een spoor wat er al lag. Je moest zelf een beetje het wiel uitvinden, toch? Ja, nou, ik, ik, ik was aangenomen als uh, programmeur popmuziek. En uh, toen mijn voorganger, uh, Rijn Spoorman... die deed met name de niet-westerse muziek... maar dan meer Chinees, Japans. En het, nou, dat zijn allemaal dingen waar ik echt meer, van Meer wist. folkloristisch ook. Ja. Dus ik zei: van ik wil, ik wil graag dit doen, maar dan wel vanuit uh, het idioom popmuziek. Ja. Kun je wat vertellen over die reggae-avonden? Want ik kan me herinneren dat het hele heftige avonden waren. Je denkt toch, uh, reggae, neem nog een joint, rustig aan. Ja. Maar dat was niet zo, toch? Nee, dat was niet zo. Dus één keer zelfs uh, uh, was er zo'n uh, druk op de deur: dat, uh, uh, dat werd gevochten voor de deur in de hal. En uh, ja, de, de beveiliging was natuurlijk ook nog niet zo stringent als later in Paradiso. En uh, de deuren konden ook makkelijk worden opengemaakt. Dus op een gegeven moment uh, hadden de portiers die hadden de, de voordeur van Paradiso... Uh, uh, dicht gedaan en daar ging er altijd een hele grote balk op. Hè. Als je s'nachts wegging, dan kwam die balk erop. En uh, ze waren aan de overkant bij het Baleus uh, aan het verbouwen. En daar lagen dus ook balken. En op een gegeven moment uh, zijn er een stel... Uh, mensen die naar binnen wilden keihard met zo'n zo balk... Uh, tegen de voordeur gaan beuken. Dat het op een gegeven moment zo gevaarlijk werd... dat ze de balk eraf hebben gehaald... maar ondertussen ook alle zijdeuren hebben opengezet... Van, uh, ja, vanwege veiligheid. Ja, we gaan luisteren naar Yellowman. Heb je daar nog herinneringen aan? Ja, Yellowman, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Het was een hele lange man. Met, uh, ja, het was een albino. albino ja. En uh, die keer dat ik daar was, uh, had hij een meisje. In mijn, in mijn herinnering was het een klein meisje aan de hand. Het was gewoon een volwassen vrouw, maar ik heb haar ook niet zien zingen... Um, maar hij liep met, met hele grote passen... van de ene kant uh, van het podium naar de andere kant van het podium. En had dus de hele tijd dat meisje bij de hand. Dus die liep echt als een klein kind... liep die de hele tijd met hem mee, heen en weer. Maar wat ze daar nou deed, dat, dat, dat weet ik niet. Want ze hoorde ook niet bij de achtergrondzang. Was het zijn nieuwe gewoon, vriendin of zijn het, zus? Het, ja, de zus. En, en omdat hij zo groot was... leek zij zo'n zo klein meisje... alsof hij gewoon een klein meisje aan zijn hand had de hele tijd. Het was ontzettend grappig. Paradiso, moving on, van uh, Yellow Man. En een van de mensen die zich ook met niet-westerse popmuziek bezighield... is de man die eigenlijk een unieke positie heeft binnen Paradiso. Want Paradiso bestaat 50 jaar. hij kwam twee jaar na, uh, na de oprichting eigenlijk. In 1971 of 70 kwam hij binnen. En hij werkte nog steeds wel eens als dj. Nee, hij uh, kwam de eerste dag binnen. In waar? 1968 op 30 maart... Ook als dj al? Nee, als bezoeker. Ja, precies. Dus je werkte nu 47 jaar. Pieter Fransen. Nou ja, met enorme tussenpozen en uh, ook af en toe uh, helemaal niet meer. Maar ik heb heel veel met Agnes samengewerkt. Wij waren wel een goed koppel. Ja, want jij uh, hield je ook bezig met niet-westigste muziek, toch? Ja, ik schreef voor OOR. 38 jaar. In vijf keer, uh, 25 jaar over reggae geschreven... Vier keer naar Kingston, Jamaica geweest. Uh, bijvoorbeeld. Dat soort ja, dingen. Want je ging echt naar, naar Jamaica om daar uh, Bins te scouten. Ik ging er eerst heen om, om gewoon in 1978... op onderzoektocht. Ik had een uh, LP van Culture, Two Sevens Clash. Er stonden allemaal namen op. Nou, ik dacht, neem die plaat mee. Al die namen, die gaan we allemaal opzoeken in Kingston. En hoe gaat dat dan? En zo'n geschiedenis. En dat was geweldig. Maar je komt daar aan met die plaat en je zegt... Uh... Nou ja je, gaat, uh, ja, je gaat natuurlijk wel even uh, een beetje research doen. Als je daar bent. Weet je, als studio's bekijken. Hey, staat op Joe Gibbs studio. Oh, gaan we daarheen? Ja, weer van uh, OOR magazine. Oh. Yeah. welkom. Dus je hebt echt historische plekken En dan uh, plekken zitten dan ubezocht. Sly Dunbar en Robbie Shakespeare en uh, Lloyd Parks. En, uh, nou ja, echt... Grote reggae-artiesten, uh, die later ook... Uh, weet je, Sly en Robbie hebben ook een paar die gespeeld bijvoorbeeld. Maar, uh, hoe heet het? Uh, met Black Yuhuru en met Grace Jones en met The uh, Taxi Gang. En, nou ja, in ieder geval, ik ken ze zelf vanaf 78. En dan vroeg je ze van, uh, oh ja, ik schrijf voor een blad... maar ik werk ook bij Paradiso. komen jullie optreden? Nee, toen werkte ik niet meer bij Paradiso. Oh. Zo ging dat niet. Oké. Okay. Maar ik had wel iemand bij me... die is wel instrumenteel geweest... in het... Uh, hoe heet het? Het brengen van groepen naar Paradiso. Een Amerikaanse dame. En die, uh, die was, wij waren samen... en zij kon het goed organiseren. En ze heeft bijvoorbeeld de eerste keer... Burning Spear naar Paradiso gebracht. Uh, nou ja, dan ging ik uh, Interview met Burning Spear. Dus op zich was het allemaal heel leuk. En, uh, door haar heb ik ook Afrikaanse muziek ontdekt in 1980 of zo. Maar al eerder door Kurt Lindijer... die uh, vanuit Nairobi uh, van die enorme Afrikaanse platen... Nou, niet enorm, maar enorm lange nummers van Afrikaanse platen. Ja, Koen Lindeier, moet ik even vertellen, was vroeger de, huis, de huisdealer van Paradiso, inmiddels gerespecteerd uh, Afrika-correspondent. Ja. En die, gaf jou dan, uh, die stuurde jouw platen op vanuit Nairobi? Nee, die had hij meegenomen en okay. die liet hij mij horen op zijn kamer. 576 of zo. Dat was een plaat van Verkies, dat weet ik nog. Ik dacht, dat wie is dat verkies? Achteraf blijkt er heel beroemde saxofonisten zijn. En die platen is later ook op het Analog Africa label opnieuw uitgebracht. Uh, nou ja, goed. Ik heb hem dus in 75 voor het eerst gehoord. Maar geen idee wie het was. Maar wel de, hoe, de, hoe leuk de muziek was. Hoe, hoe kwam het dat jullie allebei zo open stonden voor die niet westerse muziek? Want uh, het was toen toch allemaal Anglo-Amerikaans wat de klok sloeg. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kwam, ik kwam in die tijd uh, veel in, uh, in, Engel, in Engeland. Daar was een grote uh, uh, Caribische gemeenschap, een grote Jamaicaanse gemeenschap. En ik was toen bevriend met muzikanten uit Manchester. Onder andere van uh, Simply Red en, en een aantal van die, van die lokale bandjes daar. En als je daar op bezoek was, iedereen draaide daar reggae muziek. Dat was daar al heel populair. Dus ik kocht me al mijn platen in Manchester. En die, of ik nam ze daar gewoon op, op cassettebandjes. dat nam ik mee naar huis. En zo is mijn liefde voor de reggae-muziek ontstaan. En toen ik in Aknaton werkte... of net in het begin van mijn werkzaamheden in Paradiso... Uh, kwam ik in contact met, uh, met uh, onder andere Pieter, uh, met Bas Springer... die werkte toen bij Boeddhis. met Stan Rijven, die werkte voor uh, De Trouw. En zij waren een beetje een, een, een denktank voor mij. En uiteindelijk uh, zijn Pieter en ik uh, heel vaak uh, samen gaan eten. En dan, ja, dan gaat het, dat is nog steeds zo, als wij samen uit eten gaan... dan gaat het alleen maar over muziek. En, uh, dat over... doen jullie nog steeds? Nee. Dat doen we nog steeds, ja. Pieter kijkt nu heel verbaasd naar jou. Pieter is lid van de kring bloc? en ik niet. Dus hij mag mij af en toe uitnodigen. En dan gaan we in de kring eten. En dan, uh, dan, dan, dan, ja, dan bomen we gewoon echt over muziek. En dat is heerlijk. We gaan nog even luisteren naar uh, Gregory Isaacs. Oh, de mooiste stem van de reggae. Ja? Oh ja, ja. Why are they And you're losing oh. De eerste versie van de podcastserie Paradiso 50. U hoorde Lotje Ijzermans in gesprek met Kors Eikelboom... Agnes Salverda en Pieter Fransen. Nu wilt u natuurlijk de langere versies luisteren. En dat kan via uh, de podcastserie Paradiso 50. Die kunt u downloaden via iTunes, Stitcher of andere podcastkanalen. En dan kunt u onder andere verhalen van Eddie de Klerk of Peter de Bos horen. Maar ook onthult Ernst Janst na 35 jaar waarom hij eigenlijk nou stopte met doe maar. Dus dat in de lange versie van Paradiso 50. Maandag zit hier Pieter van der Wielen Op met Jack Radio Woutersen. Het nieuws van alle kanten.